Ook Alter Ego van Gwendy uit Quiz Me Quick, van Een van de Analysen, van Heidi van Petrik, van Kelly de porno-actrice, van moderne vrouw Irene, en ik vergeet er veel. Ah dag, dag. Ik ben Jan Holderbeek. Dag Jan, kom binnen. Hey, welkom. Dank u. Interviewtje over creativiteit. Ja, ja, ja, ja, komt erin. Ik uh, was uh, vergeten dat mijn kastvrouw vandaag was zo om ons in talon moeten zitten. Om buiten. Op terras kunnen we rustig zitten. Tine Embrechts, een werkdag bij jou. Hoe begint die? Hoe begint die? Uh, ja, meestal begint die met de kinderen. Dus ik heb nog een kleintje rondlopen van nog geen twee jaar. Dus uh, uh, rond half zeven uh, hoor ik in de kamer naast ons. Mama, mama. Dus dat is meestal het begin van mijn dag. Uh, ik ontbijt in de gouten met de kinderen, s morgens vroeg, ja, er zijn er hier drie. Uh, dus dat is altijd een ochtendrush. En meestal uh, is het pas nadat ik mijn twee jongste zonen naar school doe, want de oudste die gaat zelf, als ik dan terugfiets, dan begint voor mij pas de dag. En als ik dan naar huis kom, dan denk ik, ah, nu rustig tas koffie drinken, de krant lezen. En dan, uh, dan, dan ontwaak ik eigenlijk pas. Dus uh, ik ontwaak na de rush. En hoe stel ik me dan een doorsneedag voor? Dat is heel moeilijk te omschrijven hoe een werkdag begint, want elke dag is anders natuurlijk. Ik heb nooit een continuïteit. Het hangt er echt vanaf met welke projecten ik bezig ben. Op dit moment uh, is het eindelijk een beetje rustiger. Dus dat wil zeggen dat ik maar één project tegelijkertijd aan het doen ben. Dus niks, niks meer extra. En dat is aan het spelen met een nieuwe voorstelling van Hugo Matthijssen. Onbevreesd heet die met uh, Carlijn Silligem. Dus nu moet ik vanavond in Hasselt gaan spelen. En ben ik eigenlijk nu vrij. Dus dit is mijn vrije tijd. Teksten leren, dat, dat, dat lukt voor mij best in de voormiddag. Dus in de, de fase waarin ik tekst moet leren, dan, dan uh, probeer ik mij altijd te concentreren in de voormiddag. Omdat dat dan het geheugen het beste werkt. Maar natuurlijk, een dag als vandaag, als ik moet spelen, die teksten moet ik niet meer echt herhalen. Ik doe dat straks, als ik in Hasselt ben, dan kijk ik nog gauw even dingen na. We doen een soundcheck. Dus dan laat ik dat eigenlijk overdag uh, los. Ik had, vroeger was ik daar een beetje bezorgd over, dat als ik s'avonds moet spelen, moet ik vooral zien dat ik genoeg geslapen heb. Anders kan ik niet goed acteren. Dan, kan, dan komt het niet. Nu, dat heb ik moeten lossen na kind twee. Uh, en nu denk ik, ja zelfs met vier uur slaap kunt je nog altijd wel spelen en komen er soms ook wel... Ja ook leukere dingen naar boven, dan is de kans op een slappe lach wel iets groter. Die is sowieso altijd aanwezig als ik met Carlijn Silligem speel. Maar als ik weinig heb geslapen, dan is dat wel groter, die kans wel groter. Creativiteit, staat dat haaks op een uurrooster? Of heb je dat net nodig? Moet je jezelf um, uren opleggen dat je werkt? Ja, ik vind dat heel moeilijk in mijn geval... Ik heb daarover zitten nadenken, naar aanleiding van dit gesprek. van ja Wat is dat nu, creativiteit? Ik ben op zich geen maker. Ik ben afhankelijk van anderen. Ik ben een uitvoerend artiest, zullen we maar zeggen. Dus ik heb eigenlijk de input van andere mensen nodig... om mijn creativiteit in gang te laten schieten. Ik vind dat een heel moeilijk iets. Ik kan, ik kan daarom moeilijk zeggen van... ja hoe, wanneer is mijn creativiteit het hoogst? Op welk moment van de dag? Omdat dat eigenlijk... Echt afhangt van mijn contact met de andere mensen. Mensen zoals Hugo Matthijssen, waar ik nu mee aan het spelen ben, die komt dan voor de eerste keer af met een tekst die absoluut nog niet klaar is om gespeeld te worden. Maar ik ben zo'n gigantische fan van Hugo zijn hoofd. Ik vind dat ongelooflijk wat daar allemaal in gebeurt. En ik weet wel dat ik een goede vertolker ben van zijn hersenspinsels. Dus dan schiet het bij mij ook in gang. Dan begint mijn zin om te spelen op te borrelen. Zeker in combinatie met Carlijn. En dan, ja, dat kan dus morgens of s'avonds zijn. En dan begint dat te werken. En dan werkt dat nog een beetje na. Maar het begint altijd samen met andere mensen. Want ik ben gewoon geen maker. Ik ben dat wel geweest, vroeger. Ik heb ook wel muziek gemaakt. Ik heb nummers geschreven. Maar ook dan was dat eigenlijk binnen een bepaald kader, een project. El Tattoo del Tigre bijvoorbeeld. Een mambo-orkest waar ik lang bij gezongen heb. Daar heb ik wel een paar nummers voor geschreven. Dat is een duidelijke context. En dan kan ik dat. Omdat ik weet, oké, okay, het is Latino, het is Mambo, het is een beetje kitsch, het is een beetje show. En dan begin ik te schrijven. Maar ik ben niet zoals een schrijver of, of ja, iemand die nummers maakt, zoals mijn broer hier, die ik altijd bezig hoor, mijn buurman ook. Uh, vanuit het niets geweldige ideeën krijgen. Dat, dat heb ik niet. Mambo Wanderlaan. Mambo Wanderlaan. Maar andere mensen werken wel zeer aanstekelijk op je creativiteit. Ja, en ik heb ook wel al gemerkt dat hoe beter ik de teksten vind of zo, die, ik, die ik voor mij krijg, hoe beter je ook wordt als speler. Um, zo'n zo teksten van Hugo Mathijs of je, je haalde daarnet het uh, Gwendy aan in Quiz Me Als je zo'n geniaal scenario van Bart de Pauw voor je neus krijgt, dan... Je gaat er nog meer op de typen van je tenen staan, omdat je dan ook daar alles uit wilt halen. Allee, ik wil er altijd alles uithalen, maar bij sommige dingen raak je gewoon meer geïnspireerd. En dat is ook allee, dat is een rol waar ik vaak over ben aangesproken, die die, Als ik daarop terugkijk, dan denk ik ook, ja, dat was een heel mooie periode, heel fijn, omdat je, ja, je wordt geïnspireerd en je gaat sowieso beter spelen. Hetzelfde voor mensen die goed spelen. Als je met mensen samenwerkt die goed acteren, dan gaat het zelf ook beter acteren. Zijn er momenten dat het totaal niet lukt? Ja, dat gebeurt zeker. Dat er momenten zijn waarop het niet, niet lukt. Niet dat je niet kunt spelen op die moment, maar wel dat je, dat je het niet kunt pakken. Dat, ofwel, als je aan het spelen bent voor een zaal, dat je, dat je voelt, ja, het, het pakt gewoon niet. Mensen zijn niet mee. En dan voelde dat je begint te pompen. Dat je soms extra dingen begint boven te halen, omdat je natuurlijk toch... Ja, je wilt de, je wilt de mensen meetrekken. En sommige avonden waren wij echt... Kapot. Je wederhelft is imitator Gugabau. Is hij een toetsteen voor jou? Zeker wel. Wij zijn zeer andere mensen als het op, op acteren aankomt. Het is, het is heel geestig om te zien dat Laurent als het over imiteren gaat, direct, die hoort direct dingen die ik niet hoor. Als hij jou zou horen praten, kan hij, hij kan dat binnen, binnen het kwartier bijna vlekkeloos nadoen. Oei, ik ben bang. Ja, terecht. Maar uh, nee, maar dat, is, nee maar dat is wel ook heel, heel grappig. Maar dus dat is iets wat ik door mij om te praten of hem bezig te zien... ...dat ik stilletjes aan ook wel meer ontwikkel. Een soort van observatievermogen, wat ik op zich al wel had. Maar dat is één ding, dat observatievermogen. En dat kunnen noteren in je hoofd, maar het dan ook werkelijk kunnen. Dat is ook gewoon iets technisch, dat je dan met je stem allemaal kunt... Dat kan ik gewoon niet, dus dat, dat moet ik ook lossen. Maar ik, ik leer wel veel van hem. Langs de andere kant zie ik ook, als het dan over echt acteren gaat en niet imiteren, dan kan hij ook veel van, van mij opsteken, omdat ik dan zie dat, dat hij soms een beetje verloren loopt. Want ja, wie is dat? dan denk je, maar dat is niemand. Je moet dat zelf maken. En ik vind dat nog altijd het, het allerleukste. <lacht> Hij, kijkt zo. Ja, hij staat hier op de achtergrond mee te Weet u dat u ook een kandidaat bent voor mijn lijstje van creatieve mensen? Ja. Nee, va. ja. Oké, okay. okay. we, we meeten elkaar binnenkort. Goed. Fantastisch. hij een ruimte apart waar hij creatief kan zijn. En heel verdiep gekregen hier, zie en ik je niet. Ongelooflijk, maar daarvoor dat... dank, schat. <laughs> Iets helemaal anders. Hoe ga je om met e-mail en met telefoon? Hoe bereikbaar ben je? Oh, ik vind dat soms heel moeilijk. Uh, per telefoon denk ik dat ik heel bereikbaar ben. Ik bel meestal terug. Uh, E-mail vind ik soms moeilijk. Ik vind het zo... Oh, zo ja, je wordt verondersteld om elk moment van de dag bereikbaar te zijn en terug te, terug te mailen. En, oh, ik, ik, ik probeer het wel, maar ik, ik merk wel... Ik krijg vaak vragen waarvan ik denk... Oh, ja, je hebt het misschien zelf ook gemerkt. Ik heb traag geantwoord hè, op je vraag. En Klopt, dat ja. Dus, ja, dat is dus niet... Dat is niet omdat dat een vraag was waarvan ik dacht... Maar omdat mijn hoofd dan zo vol zit, omdat ik dan hard aan het werken was... En dan, dan kan ik dat eigenlijk niet goed... Dan krijg ik dat niet goed geregeld. Daarom heb ik eigenlijk ook iemand die dat voor mij regelt, normaal gezien. Weet je, ik heb al mijn job waar ik altijd 100% voor wil gaan. Ik heb drie kinderen... En dat zijn de twee belangrijkste dingen in mijn leven en mijn geliefde. Soms is er ruis. En al die ruis kan er dan te veel aan zijn. Dat bedoel ik met zo'n e-mailen en vragen. En, uh, ik krijg ook zo vaak via Facebook een dingetje. Mijn vriendin gaat trouwen en die is jarig en ik wil je een filmpje. Dat zijn dingen waar ik bijvoorbeeld consequent niet op antwoord. Ik wil die mensen niet kwetsen, maar ik kan daar niet de tijd voor vinden om... Als je daarmee begint... Dan, dan, dan zijn ze nog part-time ermee bezig. En dat, denk ik, dat is te veel ruis in mijn hoofd. En ik vind het, wat dat betreft, moet ik mijn energie soms een beetje, een beetje sparen. Want anders is het op. En dat heb ik nu dit jaar ook wel ge gemerkt. Ik heb heel veel door elkaar ge ge gedaan. Eigenlijk sinds de geboorte van Gaston, van onze jongste zoon, heb ik allemaal fijne projecten, heel veel gefilmd, veel gespeeld, gemaakt. Maar ik, ik voel nu wel dat ik nood heb aan een beetje rust. Omdat soms heb je zin om terug wat boeken te lezen. Om je terug te voeden. om Wat ik heel graag doe. Zinnen onderlijnen, ezelzoortjes ezelsoortjes maken, bewaren. Omdat mij dat inspireert. Omdat mij dat ideeën geeft. En Ik zit precies al een jaar of twee, drie in een soort rush. Wat leuk is, hè, want ik heb heerlijke dingen gedaan. Maar waardoor je ook een beetje wordt... Afgevlakt soms op een bepaalde manier. Welk soort boeken geven jou uh, impulsen? Ja, dat is moeilijk uh, om te zeggen. F fictie sowieso. Ik lees niet graag non-fictie. Ik lees gewoon graag fijne, goede, stevige romans waar ik in iemand anders zijn hoofd kruipen. In het hoofd kruipen van die, van die verteller, van, van die personages, dat brengt mij meer tot rust dan boeken die mij iets over het leven willen leren of zo. Kan je een idee geven van welk soort romans? Ik denk dat het laatste dat ik, het boek dat ik gelezen heb, uh, waar ik echt heel, heel hard van onder de indruk was, maar dat is al een tijd geleden, is De Verliefde van Javier Marias. Vaak zijn het wel boeken die over de menselijke verhoudingen gaan. Dat hangt natuurlijk ook samen met, ik denk, in welke fase je zit in, in je leven. Ik denk dat ik dat boek gelezen heb een jaar of anderhalf jaar nadat ik gescheiden was. En dan zijn dat ook zo natuurlijk je kunt nooit je, je, je eigen leven Allee, dan, dan, dan lees je zo ja, een liefdesverhaal tussen een, een man, een vrouw en dan iemand die gestorven is en, en het is het zijn gewoon... ik vind het moeilijk om over boeken te praten omdat dat zijn, dat zijn zin. ik zou dan liever eigenlijk een aantal passages voorlezen uit, uit dat boek waarvan ik weet want ik heb die toen allemaal aangeduid en dan denk... dat we misschien straks doen ja, ik zal het eens gaan opsnorren. Op ik weet niet uh, ergens in mijn bestofte bibliotheek. Zou nu kunnen zitten? Ah, ja. Ik heb het boek verbanden, die wil ik zien. Er zitten, er zitten vol ezelzoren. Nu kan dat wel zijn. als ik dat nu terug lees denk ik nu denk. Oei. Wat heb ik toen? Dat was al een kik toen? Ah, voila. Kijk. Als je lange tijd iets verlangt, is het erg moeilijk om daarmee op te houden. Ik bedoel om toe te geven of te beseffen dat je het niet langer verlangt of liever iets anders hebt. Het wachten voedt en versterkt dat verlangen. Het wachten is cumulatief ten aanzien van wat er verwacht wordt. Het verstevigt het en maakt het steenhard. En dan valt het ons zwaar te erkennen dat we jaren hebben verspild met wachten op een teken dat wanneer het eindelijk wordt gegeven ons niets meer zegt. Of het kost ons grote moeite gehoor te geven aan hun late oproep die we nu wantrouwen. Misschien omdat verandering ons niet gelegen komt. Je bent eraan om te leven in afwachting van de kans die zich niet voordoet. Eigenlijk zonder je zorgen te maken, veilig en passief. Eigenlijk zonder te geloven dat die zich ooit zal voordoen. Dat vind ik bijvoorbeeld toch al een Steer. mooi iets. Huh? Absoluut. Het <laughs> lijkt wel non-fictie. Het lijkt non-fictie, ja, maar dat is het goede aan goede fictie. Dat het je voelt alsof het non-fictie is. Sport, is dat iets in je leven? Iets waar je rustig van wordt of zo? Of je hoofd uh, leeg maakt? Ja, um, lopen. Dus ik heb een jaar of zeven, denk ik, zes, zeven geleden, uh, de liefde voor het lopen ontdekt meer uit noodzaak dan lopen dan dat ik per se wou gaan lopen. Om, om, ik was toen uh, vaak op tournee in Frankrijk met Stan. Uh, ik zeg het, dat ik geen vast dagritme heb, kan ik me ook nergens aansluiten in een of andere sportclub, wat ik eigenlijk graag zou willen, want ik, ik sport wel graag. en zo, denk Volleyballen of tennissen of uh, dat soort dingen. Maar dat lopen, dat was gewoon handig. Ik kon mijn loopschoenen in mijn valies steken en ik vond dat ook een heerlijke manier om... Oh, bijvoorbeeld in, in Parijs of in Strasbourg, gewoon te denken, ja, smorgens, ik doe die loopschoen ik weet, ik weet het niet, maar ik ga gewoon een uur. En dat vind ik de, een, een heerlijke combinatie. Dus dat, en dat is zo stilletjes aan iets geworden waar ik echt wel nodig heb. Ik uh, ben daar een tijdje heel fel in gegaan. Uh, een jaar of drie geleden heb ik een marathon gelopen. En dat was ook... Uh, dat was ook voor mij toen een, een, een verwerkingsproces. Ik had dat nodig, omdat ik toen helemaal niet goed in mijn vel zat. En ik dacht, ofwel ga ik heel vaak op café gaan en veel drinken. Of ik ga proberen dat... Een doel en ik ga dat doen. En dan heb ik ja, heel, heel veel gelopen. En dat heeft mij, mijn hoofd en mijn ziel echt gereinigd. Ik zou dat nu niet meer willen doen, want dat, dat, is, ook zo, dat is ook wel een hele grote aanslag op je sociaal en gezinsleven. En die tijd heb ik op dit moment niet. En mediteren, is dat iets voor jou? Nee. Nee, totaal niet. Uh, Alleen misschien wel. Hè. Misschien geef ik het geen kans, maar uh, ik, ik ben daar ook wel een beetje te, te nuchter. Of ik, ik kan, ik, of, of ik vind het ook altijd te grappig. Ik kan het niet los en ik, ik zeg, nou ja, ik heb een paar keer wel gaan yoga doen, en, wat ik op zich goed vind, hè, yoga. Top, maar ja, ik zie allemaal mensen benen in hun nek liggen. Ik ben de stijfste plank van heel België. Dus ik zit er nou al Dan denk ik, joh, nee, is met mij maar in dat park. Ik ga nog wel wat lopen. Want deze, hier voel ik me niet beter van. En dan daarna, nee. Dus, dus dat is voor mij iets waar ik... Nee, waar ik niet direct hè, rust vind. Je komt net uit een drukke periode, heb je gezegd. Um, vakantie, is dat iets om alles stil te leggen? Of zegt dat jou niet veel? Nee, ik kan dat niet goed, alles stil leggen. Ik, uh, ik wil dan vooral... Ja, veel tijd doorbrengen met mijn kinderen. Dat is, dat is wel heel belangrijk nu voor mij. Omdat ik zo'n druk jaar heb gehad. Maar ik ben wel zo een... Kom, kom jongens, en nu gaan we dat... Ik ben wel een doener. Dus ik wil ook op vakantie... Pas op, ik heb, niet... ik heb eigenlijk nog niet veel gepland deze zomer. We hebben één weekje gezinsverlof ergens naar Spanje. Met, de... met ons gevijven en nog wat vrienden. Maar dan vind ik het ook wel leuk. En vrienden en samen koken en dingen. Dus de rust ook gaan opzoeken. van We gaan nu... Met twee of met vijf ergens in een bos zitten en niemand erbij. Daar dat, dat, dat word ik niet gelukkig van. Een, heel, een hele dag ook rustig aan een zwembadje een boekje lezen. Bijvoorbeeld, dat is ook te rustig. Daar dat, dat, dat kunnen mij drie uur blij mee maken. En dan is het meer dan genoeg geweest. Als er één ding is dat je aan jezelf zou kunnen verbeteren, wat zou dat zijn? Oh, ik denk dat er nog heel veel verbeterd kan worden. Um, wat zal ik zeggen als ik zomaar één ding kan opnoemen... Ik zou graag nog wat meer rust vinden. Geduldiger zijn, rustiger zijn, minder. Uh, ik ben wel een, nogal een felle, denk ik, ook om mee samen te, te spelen of te werken. Of ik, ik. <laughs> en misschien, <laughs> op mijn veertigste verjaardag, twee jaar geleden, uh, had mijn lief een verrassingsfeest voor mij georganiseerd, waar een, een hoop mensen uh, optredens hebben gedaan voor mij. Uh, ...waaronder Clement Peres, en die had toen het, het nieuwe nummer voor mij geschreven, Tineke Subtiel. En met een uh, prachtige tekst waaruit bleek dat ik totaal nooit subtiel ben en dus altijd in mijn mening zeg. Uh, maar goed verpakt, maar tineke Subtiel, ja, dat is zo. Dus dat is nog wel een werkpuntje. Ik zou nog wat subtieler kunnen worden. Dank u Hugo, Tineke Subtiel. Het is wel duidelijk nu. Nu, we gaan naar het eind van de dag toe. Um, wat is het laatste wat je doet voor je gaat slapen? Ook dat hangt echt van de dag af. Meestal plof ik me nog even in de zetel. Uh, dat doe ik eigenlijk bijna altijd. Zelfs als ik nog ben gaan spelen en ik ben laat thuis en iedereen slaapt al. Een tas thee drinken, even uh, alles even laten... Dat is soms moeilijk, want mijn energie zit vaak hoog in de avond. Als ik, als ik ben gaan spelen, dan, dat geeft altijd adrenaline en dan vind ik dat echt moeilijk om dat ineens los te laten en, en direct in je bed te kruipen. Dat is het eeuwige moeilijke van mensen in onze job, maar die kinderen dwingen mij wel om dat toch te doen. Maar dus Ik pak meestal nog een, een kwartier, twintig minuten voor mezelf in de zetel. Ofwel pak ik nog iets vast om te lezen of ik zet even de tv op en ik zie iets onbenulligs. Maar gewoon even om het hoofd... Eh, leeg te maken, om even alles terug zacht te maken, zo, even uh, en dan, dan kruip ik naast mijn geliefde, die meestal al eerder slaapt De laatste vraag is meestal de zwaarste, of klinkt het zwaarst, wat is je levensmotto? Oh, ik heb geen levensmotto Allee, we zullen er dan toch eentje uit de kast halen dat sowieso het beste nog moet komen. En, dat, het, en ik, dat vind ik ook. Ik vind ook wel dat het alsmaar leuker wordt. Ik ben nu wel gelukkiger dan vijf of tien jaar geleden. Ik vind het leven steeds rijker worden. Uh, dus ik kijk met volle goesting de volgende dag tegemoet. Maar dat klinkt dan, zo, klinkt dan zo klef als je dat zegt. Maar het is wel zo. En ik ben benieuwd naar de volgende dag. Ik zal het zo zeggen. Tine Embrechts, dank u wel. Graag gedaan. Het is magisch. Sensational. Unbelievable.